Het weer in het oosten plaatselijk mist. Morgen overdag alleen in het oosten nog wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden met smiddags enkele buien. Zondag eerst grijs, later zonniger. Tot zover het echt. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Daar. Is dat alleen een zegen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 Se eu te pego, hein? Um sábado na doorgaan. A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar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 Você je mata, ai je hebt, je ai, ai, je hebt, je delícia, delícia, assim você me je ai, hoeveel je hebt, pego, je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 Cause you talk pretty Cause you make mistakes yeah, And I'm not Dogs talking fast. Ain't you got some photographs? 'Cause you shook that moon like a star. Now, yes you did. Mm -hmm. All these intrusions This stayed got too long, and I want you so bad. Because you walk city, because you talk city, 'cause you make me sick, and I'm not leaving.